Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het strand van Terschelling wordt nog gezocht naar de twee mensen... die worden vermist na de aanvaring van gisteren. Er wordt er rekening mee gehouden dat hun lichamen door de stroming op het eiland aanspoelen. Gisteren werden al twee slachtoffers geborgen. Een man van 46 uit Seks Birum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. Ook de Britse oud-premier Johnson heeft nu genoeg steun van conservatieve parlementsleden... om mee te kunnen doen aan de verkiezing voor partijleider en daarmee het premierschap. Dat melden verschillende Britse media. En eerder kreeg oud-minister van Financiën Sunak al de benodigde 100 lagerhuisleden achter zich... om zich kandidaat te stellen. Dat hebben ze allebei formeel nog niet gedaan. Waarschijnlijk zullen Sunak en Johnson binnenkort aankondigen dat ze meedoen aan de strijd... om Liz Truss op te volgen als premier. Bij station Rotterdam Centraal is het vanmiddag korte tijd onrustig geweest. Honderden jongeren verzamelden zich daar uit protest tegen een actie van anti-islambeweging Pegida. Voorman Edwin Wagensveld wilde daar een Koran verbranden, maar die werd door de politie in beslag genomen. Ook werd Wagensveld aangehouden voor belediging. De groep tegendemonstranten bestond vooral uit moslimjongeren. Ze gooiden volgens omroep Rijnmond rookbommen en eieren naar de politie.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 Het weer, vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog, de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Met in het noorden kans op mist. Morgen begint zonnig, smiddags trekken buien over het land. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat file voorknopend Zaandam 3 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door een oliespoor op de A7 richting Hoorn bij de Afritzaandijk. Daar is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Kijk ik in die grijze ogen kan ik niet geloven dat ik haar niet zie. Al die zulle nachten zijn in mijn gedachten. Dat ik haar toch weer veel lief. Komen onze harten ooit weer bij elkaar Of verwild ik het me maar wil niet langer wachten lief Ik kom weer terug, want wij Dat is hij dan, Mark Dondersen en die uh, Griekse ogen. En ja, ik zou zeggen allemaal een hele goedemiddag. Uh, hier is hij weer ondergetekende Fred hij bij ZFM Entertainment. voor je tot de klokjes van uh, 7 uur gewoon. En uh, ja, we gaan nog uh, wat lekkere muziek draaien natuurlijk. En uh, ja, dan moet je wel wat klaarzetten natuurlijk. Ja, anders, uh, anders hoor je niks. Eh, ja, zo. En blijft de mooiste vrouw Al mijn dromen maak jij waar Voor altijd bij elkaar Een rempel meer wat grijzer haar Het mag niet uit, geloof me maar Want mijn hart dat staat nog steeds in en voor jou Jij hoeft mij niet steeds te zeggen Dat je van me houdt Maar blijf wel dichtbij stad want dat voelt zo bedrouw Geloof me, geloof me, Ik kan elk eens vormaan Als jij maar Hier naast mij blijft staan Er waren tranen De liefde niet Door de jaren kwamen wij Steeds dichter bij elkaar Jij hoeft mij niet steeds te zeggen Dat je van me houdt Maar blijf wel dichtbij, bij me staan, Want dat voelt zo betrouw me, Geloof gelopen, Ik kan elke storm aan Naast mij blijft staan Want jij hoeft mij niet steeds te zeggen Dat je van me houdt Maar mij wil ik bij me staan Want dat voelt zo vertraan. Ik kan welkens voorlaan, als jij maar hier naast mij blijft staan. Hoort jij op mij niet steeds te zeggen, dat je van me houdt. Maar blijf er bij de schat, van dat voelt zo Zo, dat was die dan. Mike Omen en... Uh, ja, geloof me. Hey, ja, en uh, we gaan uh, natuurlijk uh, een, nog een, een lekker plaatje draaien. En dat is een Engelstalig plaatje. Uh, Fingers crossed van Lauren Spencer Schmidt. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. en Entertainment voor jullie tot de klokjes van 7 uur. En uh, een verzoekje is altijd uh, nog welkom natuurlijk. me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 En <middels> fingers crossed Wish so you me when you have your fingers crossed. is het entertainment for you in het hoofd in het hart. Nooit <middels> vergeet ik meer jou eerst. Graag overdoen het is mijn hart dat zo te keer gaat. Want je bent en blijft mijn nummer één Alleen jij Heb zoveel losgemaakt in mij In elke droom kom jij voorbij Mijn liefde is voor jou alleen, alleen Alleen jij Alleen jij Danny Heeten Jij. Is voor jou alleen, alleen, alleen jij. Ja, eventjes iets recht Ja, het eerste nummer dat wat ik draaide, geloof me, ja, dat was ronde Ridden en niet Mike Omen. Nee, ja. Ik zag het helemaal niet. En over, over het hoofd eigenlijk. Hé, hey, um, ja, ik zou zeggen... Uh, kom op met die verzoekjes. Uh, mail ze even door. Uh, ga dan eventjes naar www.zfmartiestin.nl En uh, ja, we gaan ze lekker draaien. En zo niet worden ze vandaag niet gedraaid. Dan komen ze sowieso volgende week aan de beurt. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Martijn. Kampen. En als ik jou morgen tegenkom, we gaan zo eventjes bellen met Lorenzo huizen, dus blijf er lekker bij. Goudgele stranden en buivende palmen, de sterren verlichten de diepblauwe zee.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 Dan zeg je draait om, loop ik achter je aan Nee jij mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen wie weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom waar ik fout heb gedaan Zit je hart voor me open, laat mij toch niet lopen Ik laat je zo ik Ik zit al uren te wachten te duren Maar nergens zie ik nog een glimp van jou.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 Zet je hart voor me open, wat mij toch... Zo, dat was die dan. Ik maar tijd kampen. Maar en als ik jou morgen tegenkom... Gaan. Dan in, het, in, de, in de goede ik versie ik natuurlijk. Maar niet hey, ik zou zeggen... Ik ben net afgestemd. Goedemiddag als je, als je... Ja, je luistert natuurlijk. CfM Entertainment for You. En aan de telefoon hebben we Lorenzo Nieuwenhuizen. Lorenzo, een hele goede middag. Hele goede middag. Allemaal... Ja... Hé, jij was, uh, jij was druk bezig? Ja. We stoorden je eigenlijk, hè? Nee, joh. Geen probleem. Hé, hey. hey, goedemiddag. Uh, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw uh, single. Onschuldig en klein. Onschuldig en klein, ja. Ja, ja dat uh, zeg eigenlijk al genoeg. Ja. Ja, ja, ik ben zelf ook klein, maar niet meer onschuldig. Ja. Ah, onschuldig. <laughs> Niet meer, niet meer, hè? nee. maar ja, als het goed is, dan ben je weer papa geworden dan. Ja, klopt. Ja, 14 mei ben ik de vader geworden van het dochtertje. Ja. En, hè, wat is jouw tweede of derde? Nee, de eerste. Is dat de eerste, De Eerste pas, Oh. Ja. Dat is helemaal vers van de pers. vader. van de pers, allemaal, ja. bevalt het het mooiste wat er is. Ja, zeker wel. Ja. Hey, ik, ik zeg altijd ja, eh, als ze klein zijn, later wil je de band plakken. maar goed, eh, ja, <laughs> dat, is, kleine, dat is wat anders. <laughs> kleine, kleine zorgen, groot grote zorgen. Denk. Ja toch? Ja. ja, als je maar lol hebt en ja, en plezier hebt met elkaar, dan gaan we doen. Daarom. Hey, maar uh, ja, deze single is ja, eigenlijk ontstaan dus door de geboorte van de kleine. Klopt. Ja, ik, uh, ik was uh, deze melodie zeg maar van uh, Richard Marks, dat nummer, wherever you go, whatever you do. Ja. Dat is een lekker uh, gauw uit de jaren ja. 80? Ja. ja. Ik wilde eigenlijk al twee, drie jaar iets erop hak ooit een hele mooie ballet. Maar ja, toevallig kwam het eigenlijk zo uit dat uh, ja, bij uh, plotselingen uh, natuurlijk dat mijn vrouw zwanger was en uh, dat ze ouders werden. Dus ja, ik denk, ik ga hier wel een mooie tekst op laten schrijven. Ja. En ja, dus hebben we nou, uh, ja, dit is dan tot stand gekomen zo. Ja, nou, uh, nee, doe je dat zelf allemaal uh, componeren en, eh... Uh... Uh, nee, uh, ik laat het allemaal doen bij uh, Michel Joris bij Zonok in de studio. En uh, okay. de tekst laat ik schrijven door Harry Gerritsen. Dat is, uh, ja, die uh, ja, schrijft in, in principe alleen maar voor best wel alleen maar grote artiesten. Ja. Dus die is wel bekend in dat wereldje. Ja, ja. En ja, hij, uh, ja... Hij maakt, uh, ik vind dat hij altijd super mooie teksten schrijft, dus ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ja, nou ja, daar gaat het om. Kijk, als jij je eigen daar goed bij voelt en hier uh, ja, gewoon blij mee bent en uh, je kan je eigen daarin vinden, dan, uh, ja, dan zit je op je plek, zeg ik altijd. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, dit, dit is niet het enige nummer wat je ooit hebt uh, gemaakt, want hoe lang zit je al in het vak? Uh, ik denk al een ja, jaar of 15 jaar geloof ik bijna. Of het is al langer dan 15 jaar. Ja, ja. Ja, door die corona, ik wilde eigenlijk iets ooit een 15 jaar grote jubileumfeest geven, maar dat is er nooit van gekomen eigenlijk. Nee, nou ja, wat hier is kan er komen natuurlijk. Ja, dat wel. Maar ja, het is alleen altijd zo jammer hè. Ja, ja, ja. Uh, Net ja, ook, als ik... je 50 wordt in de corona, je kan het niet vieren, je moet het een jaar erop doen, ja, dat voert dan ook geen 50 meer gelijk. Nou ja, je kan altijd nog uh, naar de 20, toch? Ja, uh, ja, tuurlijk. Hé, hey, maar, uh, dat zei je? Dat gaan we dan ook doen. Ja, toch? Ik bedoel, ja. 20 jaar het 20 vak jaar, is ook een uh, jubileum, dus uh, ja, waarom niet? Ja, klopt. Hé, hey, en uh, dit nummer heb je nu uitgebracht, maar uh, heb je al wat uh, nieuws op de plank leggen? Waar je mee bezig bent? Uh, ik heb wel wat ideeën, maar het is nog niet dat we echt mee begonnen zijn, ofzo. of zo. Oké, okay, dus die ideeën zijn er wel, maar... Ja, ik, uh, ja, ik denk, ik wacht het even af tot het nieuwjaar, wat we, hoe het allemaal weer gaat lopen en wat we gaan doen eigenlijk. En dan... Uh gaan we gewoon in het begin nieuw jaar gelijk weer starten Ah, oké. Okay. Hey, en uh, ga je nog wat met de kerst doen? Of? Uh, nee, met de kerst uh, ga ik niks doen. Het is wel ooit eens een keer... Ik roep het al jaar dat ik iets met de kerst wil uitbrengen ook. Ja. Maar ja, iedere keer komt het er gewoon niet van op een of andere manier. Nee, een mooie bellet, een Nederlandse bellet. Ja, een mooie kerst leuk, Ja, ja er, er zijn niet zoveel, uh, eigenlijk, uh, niet zo heel veel... Uh, uh, Goede nee. kerstplaten in, in het Nederlands. Nee, alleen ja, een beetje up-tempo zijn er heel veel. Ja, maar het is, wat ik me kan herinneren, dat is dan een gezamenlijke met een, een heel, heel goed, of heel, wat was het? Heel, heel, ge, heel gelukkig kerstfeest, ja, zo was ja, het. Dat ja. da is, da is die hele groep, zeg maar, bij elkaar met artiesten. Ja. Ja, en, en eigenlijk, uh, nee, ja, Grat, Grat Dame, die heeft nog uh, wat, wat moois uh, toen uitgebracht, ooit. Is de jonge jaren. Is de jongen de jaren ja dat klopt. Ja, ja, en dus ik denk ja. ja en uh, ja, die grote artiesten, een beetje, hè, zoals. Nou uh, ja. Uh, ja, die, uh, die gasten die toen allemaal bij Sterren en L, weet je, die hebben toen ook allemaal van die zingertjes uitgebracht. Ja. Jongens en Eems, dus wel een beetje drinken Nou ja, maar goed, ik, ik, dat zeg ik in het Nederlands, is er eigenlijk niet heel veel. Nee, ja, dat valt, wat jij zegt, nou, dat klopt wel wat jij zegt. Qua kersting was helemaal niet nee. Nee, nee. nee ja, jammer dat er eigenlijk zo weinig aan gedaan wordt. Maar goed. Ja, dat vind ik eigenlijk ook, maar ja, je schudt nou wel wat wakker, dus ik moet het volgend jaar denk ik wel gaan doen. <laughs> ja, ja, ja, en uh, ja, wie weet uh, uh, wordt het net zo hit als Last Christmas uh, van, uh, van ja. George Michael natuurlijk. Wie weet. Uh, uh, of uh, of uh, Mariah Carey, of uh, kijk, dat zijn allemaal toch uh, ja, eigenlijk uh, enorme hits die altijd ieder jaar weer voorbij komen. Klopt. Ja, en die zullen tot in de eeuwigheid voorbij komen. Ja. Eh, net zoiets eh, als eh, Bing Crosby en eh, Dean Martin en zo, eh, ja dat, dat soort nummers dat blijven altijd. Ja, de Tom Jones, Dean Martin, Elvis, die blijven altijd. Hoor. Ja, ja, ja da, dat soort kerstnummers inderdaad, dat, uh, dat gaat gewoon altijd door. Dus uh, ja, nou ja, uh, we kijken er naar uit en zo. Ja, ik, <laughs> uh, ik ben wel benieuwd naar. Wat je, wat je. Ja, wie ja, weet. Je moet het gewoon, ik denk dat je wel een eigen nummer moet maken, niet op een bekende melodie of zo, maar gewoon iets van je zender of zo. Nou oh ja, ik, ik, ik, ik, ik mis altijd een beetje de creativiteit. Ik zeg altijd, het is leuk een cover, een, een zeg maar, een melodie gebruiken, maar ja, toch iets eigen maken, dat is, is ja, best wel lastig. Klopt. Maar als het dan ook lukt, dan zeg ik altijd van ja, dan heb je je sporen verdiend. Dat klopt, ja. ja meestal uh, als, je, als je eenmaal je sporen verdiend hebt en, en daarna wat je uitbrengt maakt het eigenlijk niet meer uit, want dan loopt het altijd wel, hoor. Ja, nou ja, ik bedoel, hè, je moet het maar net even, even die knallen hebben. Nee, ik bedoel, ja, dat is echt zo, ja. Ja, ik bedoel, uh, nee. Maar ja, het is ook, uh, ja, muziekwereld, ja, je weet zelf, uh, denk ik wel, hoe het werkt allemaal. Ja, nou ja, eenzame kerst andere dus is trouwens ook zo'n eentje. <laughs> <Ja>. Heel simpel, <laughs> heel simpel. Ja, klopt. Ja, klopt. Was, destijds was dat een uh, enorme hit. En, uh, ja, dat de grootste hit. dan denk ik. Ja, en, en die wordt nog steeds gedraaid. Ik bedoel, ja. Nou ja, volgend jaar, volgend jaar uh, Lorenzo Nieuwhuis, Dus uh, bij deze. Ja, ja. <laughs> maar we gaan ervoor. Ja, toch? Hey maar... Um, ja, ga jij nog uh, iets... iets uh, ga jij ergens op het podium optreden? Nog ergens uh, dit jaar? Ja. Of staat er iets al gepland voor het begin, volgend jaar? Ik zou het echt niet weten hoeveel opgreden ze staan en waar. Maar ze kunnen dat allemaal vinden eigenlijk op mijn eigen website of op Facebook... op www.niewhuis.nl kan je alles vinden. Ja, Nieuwenhuizen is met U-Y, hè? Ja, U-Y-S-E-N of U-I-J-S-E-N. Je kan het op twee manieren schrijven. Ja, goed, maar ik weet niet of dat te vinden is of dat je dan iemand anders krijgt natuurlijk. Je, je weet het niet, hè? Ja. Hé, <laughs> hey, maar, um, ja. Wat, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Qua ja, toekomst? Uh, de... Ja, ik hoop uh, dat we die gewoon steeds meer gaan knallen. en Ik wil minimaal wat twee, drie simpeltjes wel weer gaan maken. En sowieso die kerstkrip, die staat er aan te komen. Want dan, dan sta ik nou helemaal op in. Want dan gaan we die gaan we sowieso maken. Ja. Gaan jaar, denk ik, dan. oké. Okay. Ja, voor de rest ja, heb ik eigenlijk uh, weinig, uh, weinig wat ik wil gaan doen, ja. Het is alleen maar blijven, uh, bezig blijven, bezig blijven en steeds meer uh, trapje omhoog, trapje omhoog en kijken waar het schip eigenlijk staat. Ja, Beetje, ja. Beter, meer als je best dan ken je eigenlijk niet. Uh, ja, ja, ik, ik zeg altijd, uh, als je, als je weer, uh, eh, uh, gescoord hebt, dan ga je altijd op zoek naar nog beter. Ja, dat klopt, ja. Weet je, en, en, en dat, is, uh, dat is ook uh, de drijfveer, denk ik, achter uh, het artiest zijn. Ja. Hey. ja, dat doet zeker, ja. ja. Hé, hey Lorenzo, um, mensen kunnen jou ook nog volgen, denk ik, op Facebook en Instagram en TikTok of zo? Ja, overal: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, Spotify. Noem maar op. Overal op social media ben ik te vinden op, uh, ja, op Lorenzo Nieuwijzer. Oké, okay. hey, als jij dan jouw single aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Toppie, man, leuk. Is goed? Ja. Nou, <laughs> nou, lieve luisteraars, hier staat mijn allermieuwste zinger van mijn dochtertje Lorenzo Nieuwhuizen met Onschuldig en Klein. Hé, hey, dankjewel Lorenzo. Ik wens jou een ja, heel goed wel, weekend. Je man. Hey, dankjewel, man. En... Dankjewel voor je sport. Fijn weekend. Hey, hey. Hoi, hoi. Groetjes daar. Hoi, hoi. hoi tjus. Huizen, onschuldig en klein. Ja, heerlijke plaat. Ja, en uh, dat op, uh, op de melodie van Richard Marks natuurlijk uit de jaren tachtig. Uh, right here will be waiting for you. Um, en yeah, ja, we gaan zo nog uh, iemand bellen. Maar eerst nog eventjes een plaatje. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. The New Generation and Jerusalem. Ik ga al aan En dan gaan we gang. Jeruzalema. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Martin Sterke en de beroemde vier woorden hier bij ZFM Entertainment. Goedemorgen op de 106.9 DAB Plus 6A. Mijn naam is Fred Heij, ik zou zeggen een hele goede middag. En als je gaat eten, eet smakelijk alvast. Dat is het niet alleen. Als jij me zou vragen te trouwen, dan deed ik dat echt meteen. Ik geloof dat het tijd wordt, dat ik jou nu wat zeg. De beroemde bierwoorden, hoor je niemand meer zeggen. Ze klinken zo eenvoudig, maar betekenen zo best. Voor jou heb ik geen geheimen, ik zeg jou wat ik denk. De allerliefste wir geef ik jou als gesprek, de beroemde bierwoorden. Ik hou van jou, de beroemde bierwoorden, ik hou van jou, de beroemde bierwoorden, ik hou van jou. De allerliefste bierwoorden, heb ik jou als bespijt, de beroemde bierwoorden, Geef ik jou als de sterk. Al klinkt het soms ook gevoelig, ik meen het wat ik jou zeg. Ik weet dat jij wel waarde aan deze vier worden hebt. Daarom zeg ik ze graag telkens weer tegen jou. De beroemde wie worden. ik hou van jou. De beroemde De beroemde bierwoorden Geef ik jou als bestrijd Martin Sterken, de beroemde bierwoorden Wie kent ze niet? Entertainment for you, in het hoofd in het hart. Beste vrienden, hier ben ik weer. Meewals, moederzee. We gaan nog één plaatje doen en we gaan dan wel eventjes contact zoeken met Ben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 Zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een feest. Maar toen ze daar maar naar de centen vroeg, zei ik, dat heb ik niet, wanneer die vet mij sloeg. En ja, ons moeder nog, doet dat nou niet, maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het, maar wat We blijven toch een lekkere, praat, een lekkere plaat, hè, zo. Ik ga stotteren. Ons moederzee nog. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment. Tot de klokje van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen, een hele goede middag. En we hebben natuurlijk ook weer iemand in de uitzending. Zoals beloofd. En uh, dat is Ben Kok. Ben, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? wel. Brabant uh, Brabant was net op de radio. Ja, ja, ja. <lacht> Lekker hè? Nee, het is prima met mij, en nog niet jou. Ja, ik mag niet klagen, ik mag nog alles eten van de dokter, dus dat gaat goed toch? <lacht> ja, ik, ik mag ook niet klagen, maar dat komt eigenlijk meer toe dat mijn vrouw zegt dat het niet mag. Oh, oké. Okay. <lacht> Hé, hey, maar uh, ja, we bellen jou voor jouw nieuwe single natuurlijk. Ja. Ja, achter de Rustig klink van de kroeg. Ja. Ik vind, ik vind ja. het een mooie titel. Ja, het, dat denk ik ook. En er zijn zoveel leuke dingen gebeurd achter de klink van de groep vroeger. En uh. nog steeds gebeuren die dingen. Ja, ik wou net zeggen. <laughs> dus ik dacht van, nou, misschien is het wel eens heel leuk om daar zo'n zo leuk lied van te maken. En uh, ja, gewoon elk weekend, uh, als je de kans krijgt en je lekker een wil gaan pakken. Ja, ja en dan, ik denk uh... dat uh, het, het is een feestje voor het leven. Ja, ja, ja. Hey, maar dat, uh, ja... Eigenlijk, uh, jij, jij staat zelf in de kroeg of niet? Ik uh, zit nou in de auto. Ja, maar goed, uh, normaal gesproken? Nou, als ik, uh, als ik uh, de kans krijg om uh, lekker een biertje even te gaan pakken, dan uh, zeg ik daar geen nee tegen. Kijk, ik ben een brabander, dus ik ben uh, heel erg begonnen ingesteld. Ja. Ik, ik hou van de gezelligheid en van mensen om me heen. En dat uh, vind ik heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om lekker in een kroegje op te treden. Uh, gewoon, uh, ja. Gewoon ouderwetse gezelligheid. Stem eromheen. Ja, gewoon ouderwetse gezelligheid inderdaad. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk inderdaad. Hé, hey, en uh, ja, wat, wat, wat, wat ga je na deze single doen? Heb je al wat nieuws op de plank leggen? Of? Ja, ik, uh, ik heb uh, op even kijken. 5 november heb ik weer een afspraak bij Frank Kooij, uh, de producer. De ja. producer en uh, daar gaan we de... De nieuwe opname uh, bespreken en uh, verder uitwerken uh, en dat uh, belooft ook weer een, een, een lekker, een lekker feestnummer te worden. Ja, gewoon lekker de uh, meestamper, vroeg stampen zeg maar. Ja, moet, ja. Nou ja, dit, ik vind altijd, je moet wel iets, als je iets uh, zingt of schrijft, moet het eigenlijk wel een beetje op jezelf terug kunnen halen. Dus uh, ja. ik ben niet zo van, uh, van uh, dat ik duizend en een ben gekomen en uh, dat ik eh uh, ook allemaal een liedje over wil zingen. Ja, dus ik doe het wel liever over de, de dingen die mij dagelijks kunnen overkomen in het leven. Ja, maar ook die vrouwen die, over, die overkomen je in het leven, dus... Ja, nee, dat, dat, die tijd heb ik gehad, geef uh, dus ik weer even terug. Ja. ja, nee, maar nee, ik bedoel... Uh, kijk, ja, eigenlijk de meeste nummers gaan over liefde natuurlijk. Heel wel heel wel ja. Ik heb er zelf ook al wel een eindje geschreven. En, en, en de vorige, de niet, maar die ging wel echt over mijn vrouw, dus... Ja. Maar... Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het al verder, dus uh, ja. Maar, maar ben, je ook de ben, je ook de ben je ook de ware liefde voor je vrouw, of niet? Uh, ik <laughs> mag <maak> het hopen. <laughs> we, we gaan er vanuit voor wel. <laughs> ja, nou nee, de, de, we zijn elkaar destijds de in 86 al tegengekomen. Ja. Toen zijn we ieder een kant op gegaan en na, na, na, na 20 jaar zijn zeg we maar, elkaar weer tegengekomen. Ja. En het was, het was er nog steeds, dus ik, ik denk het wel. Dan, dan zit het wel goed. Ja, dat gevoel heb ik wel. Het is nog elke dag een feestje als ik naar huis kan en uh, thuis kan zijn. Ja, heerlijk. Hey, dat is ja. uh, ja, dus weer, weer de andere kant van de medaille, zeg ik altijd. Ja, natuurlijk. Het is, kijk, Ik vind het heerlijk om op de bühne te staan en, en om te zingen. Ja. Uh, of muziek maken, want ik ben zelf het muzikant. Vanavond ga ik met de band uh, op pad. Ja. En uh, dan, uh, dat vind ik ook heerlijk om te doen. Maar ik vind het ook altijd weer heerlijk om naar huis te gaan. En net uh, is dus morgen dan hebben we. Oh nee, morgen dan heb ik. Uh... Nee, morgen moet ik even naar het noorden van Pan. Ja. Uh, maar ma normaal op zondag, uh, open dag, vind ik toch wel bijna heilig. Lekker ja. uh, lekker thuis zitten. Ja. Uh, lekker, uh, een borrelje erbij. Of een, een, een lekker wijntje, biertje. Uh, nou, heerlijk. Ja. Lekker keuvelen. Met de kleintjes. Mijn niet dat jij bent. Ja, gewoon, dat is gewoon. Ja, ik denk dat wij hele goede vrienden zouden worden. Ja, nou, dat is helemaal goed. Maar ja, dan moeten we, we, we ook zelf een keer een piltje gepakken in, in, in die kroeg. Hè? Ja, natuurlijk. Nou, ja, dat, dat, uh, dat is ook heerlijk hoor. Hier, uh, hier hebben we ook af en toe uh, lekker zo'n ouderwetse uh, uh, gezellige avond, zeg maar, in de kroeg. Dus uh, nee, dat is ja. altijd wel leuk. En dan vind ik ook altijd, als ik op stap ga, of net, dan vind ik het ook altijd heel fijn als, als, als mijn vrouw erbij is. Ja. ja, ja. Uh, het kan ooit zijn dat wij elkaar heel de avond niet spreken of bijna niet zien, maar gewoon het idee dat ze erbij is. Ja. Uh, ja, dat, dat is wel eigenlijk al voldoende. Dan, dan doet jij lekker het dingetje, ik doe mijn dingetje. Ja. Nee, ik, ken, dat uh, is uh, ik ken dat. Ik ken dat. Ja, dat is altijd prettig, inderdaad. En het is ja. altijd uh, ja, lekker, uh, leuk thuiskomen en zo. En, uh, ja, ja nee, en, en uh, we hebben een goede afspraak gemaakt van luister goed, ik rijd heen en zij rijdt terug. Ja, zo is het. <laughs> <laughs> hey, ben, ik ga je niet langer van je, van je rit afhouden. En, uh, wij, wij moeten zo uh, langs richting het nieuws, dus we willen nog eventjes draaien voordat uh, de voordat nieuws dadelijk inknalt. knalt. Ja, geweldig. Dus ik zou zeggen, kondig jij hem aan, dan gaan wij hem draaien. Helemaal goed. Nou, luisteraars lijkt het goed. Als je mocht je nou beslissen om morgen je lekker een pilsje te gaan pakken in een andere kroeg. Je stamkroeg. Pak die klink vast. Gooi de deur open. Loop naar die bar. Zet het plaatje van Ben Kok op. Achter de klink van de kroeg. Want daar is het feest. Zo is het. <laughs> hey, dankjewel, Ben. Ja, gedaan. Hey, tot de volgende. Yo, veel plezier hey, vanavond. Oké, okay, dankjewel. Hai. Yo, hoi, hoi. drie dagen lang de. Wat je zei jou in het hoofd in het hart hey hallo luisteraar Ik wil het weer Ga naar het nieuws toe van 6 uh, uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Daadelijk in het tweede uur. Entertainend vuur. Tot 7 uur. Tavel gek op jou, ik hou je vast. Ik zeggen tot zo, je nooit meer gaan. Want samen met jou, samen met jou kan ik de weer.